De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Griekenland en Europa heerst weer optimisme. De Grieken zijn door op het EK en ze hebben gisteren voorbehoud van de euro gekozen. We beginnen aan een nieuwe week van de Nieuws- en Sportquiz. Eerst het NOS-nieuws nu. Hier is Dorot Megens. Tijdens het zorgdebat in de Tweede Kamer lezen kamerleden van de SP e-mails van bezorgde Nederlanders voor. Zo proberen ze hun spreektijd vol te krijgen in het debat dat de hele dag en avond gaat duren. SP en ook de PVV hopen de boel te vertragen, zodat er voor de verkiezingen geen definitief besluit over de verhoging van de eigen bijdrage in de zorg wordt genomen. De spreektijd vullen ze door brieven en mailtjes voor te lezen van mensen die door de bezuiniging in de problemen komen. Dat ik langer met mijn medicijnen voor mijn astma moet gaan doen en dus vaker benauwd zal zijn, omdat ik vanwege de kosten mijn pufjes moet gaan doseren, zegt meneer Van Kouteren. Het debat en ik vraag de minister om een reactie op de mail van meneer Van Kouteren. Van Kouteren. Het debat duurt waarschijnlijk tot middernacht. Woensdag geeft minister Schippers van Volksgezondheid antwoord.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 Beleggers vinden het steeds risicovoller om geld te lenen aan Italië. Het land zit in economisch zwaar weer en moet tegen hoge rentes lenen op de kapitaalmarkt om de staatsschuld te financieren. Duitsland zien beleggers juist als een veilige haven. Vier Fransen zijn na een inbraak bij een tuincentrum in Capella aan de IJssel opgepakt dankzij een waakhond en een vrachtwagenchauffeur. De vier braken in bij het tuincentrum, plunderden de kassa en gingen er in een auto vandoor. Een alerte vrachtwagenchauffeur reed de inbrekers klem tegen de vangrail... Eén verdachte werd bij de auto gearresteerd. De drie anderen renden verder. Agenten hoorden vervolgens geblaf bij een woonhuis. In het weiland naast het huis zagen ze drie andere verdachten. De hond van de bewoners bleek hen de sloot in te hebben. Drijfnat gaven de Franse inbrekers zich over. In Jemen is bij een zelfmoordaanslag een belangrijke generaal van het jemenitische leger gedood. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeheist, maar het lijkt het werk van Al-Qaeda.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 Het weer nog vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door. 17 graden wordt het aan zee en zo'n 20 graden in het oosten. Morgen is het rustig met vooral ochtends wat zon. En dan wordt het opnieuw een graad of 20. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hé, wat? Nog energiezuinige printer dan op een Konica Minolta multifunctional met a Ja, die bestaat niet. Echt wel?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 Ook Boon, Edam, Draaideuren en Jaga Convexco Klimaatbeheersing... zijn aangesloten op BouwConnect. Bouw mee! BouwConnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met historicus Kees Klok praten we zometeen over de situatie in Griekenland. Maar eerst naar Den Haag. Hier zijn Jurgen van den Berg en Govert van Brakel. Den Haag, daar ligt een akkoord op tafel tussen de demissionair minister van Volksgezondheid Schippers. Een akkoord met patiëntenverenigingen, GGZ-instellingen, verzekeraars. En het gaat over de geestelijke gezondheidszorg. De kosten daarin, in die geestelijke gezondheidszorg, moeten omlaag. Patiënten krijgen meer eigen verantwoordelijkheid. En er komen minder bedden in instellingen. Politiek verslaggever Marcel Bril. Het staat op papier de afspraken. 18 pagina's lang na 11 maanden onderhandelen. Alle ondertekenaars zijn tevreden.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 Dat ging vooral over de eigen bijdrage die patiënten moeten betalen. Inmiddels is die maatregel wel verzacht, maar die onvrede blijft. Toch staat er ook een handtekening van de belangenvereniging van patiënten en familie. Directeur Marjante Avers vindt dat er in het akkoord voldoende voor de patiënten halen is. Wat er nu gebeurt is eigenlijk dat er veel meer gericht wordt op preventie, op gebruik maken van de kracht van patiënten. He, er ligt mensen voor hoe kun je met je ziekte omgaan en daardoor voorkom je een. Nieuwe toestroom van patiënten, dus daar zijn we uh, heel blij mee. Want die toestroom van patiënten is groot geweest de afgelopen jaren. Met als gevolg dat er heel veel geld bij moest. André Rauwvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, weet hoe dat komt. Wat we hebben gezien is dat je ook steeds meer mensen zag... die niet alleen maar in de eerste lijn bij de huisarts terechtkomen... en de eerste lijns GGZ, maar ook steeds vaker uh, sneller werden doorverwezen... en terechtkwamen in de, in de instellingen, de GGZ-instellingen. En met dit akkoord wordt de omslag de andere kant op gemaakt. Minder bedden en meer uh, dicht bij huis. En dat is ook goedkoper. Maar de inzet is kwaliteitsverbetering en daardoor kostenbeheersing. Rauwvoet zegt het al, afgesproken is dat minder bedden in instellingen komen te staan. Mensen moeten meer thuis slapen en een dagbehandeling krijgen. Maar zitten die patiënten dan nu voor niks voor langere tijd dag en nacht in een instelling? En krijgen die mensen dan nu geen goede zorg? Marleen Bart, voorzitter van GGZ Nederland. Mensen hebben wel goede zorg, maar mensen zitten vaak toch langer dan noodzakelijk in een instelling. Zijn lang opgenomen in een instelling. Dat kost geld en mensen vinden het vaak ook helemaal niet fijn om lang opgenomen te zijn. Want iedereen is het liefst gewoon thuis. Bij zijn vrienden, bij zijn familie, bij zijn eigen poes, met zijn eigen muziek, en zijn eigen eet, met werk. He, dat zijn allemaal dingen die alle mensen fijn vinden en psychiatrisch patiënten zijn daar niet anders in. Het klinkt mooi en ambitieus en eerlijk is eerlijk, het is een prestatie dat het op een Staat. Maar ja, theorie is prachtig, maar gaat het ook in de praktijk werken? En wordt de patiënt er echt wel beter van?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 Politiek verslaggever Marcel Bril. Van de politiek in ons eigen land naar Griekenland. De verkiezingsuitslag daar die zou ervoor kunnen zorgen... dat de Grieken binnen een paar dagen weer een functionerende regering hebben. En ook nog het vertrouwen van de Europese Unie. Geeft dat de zwaar beproefde burgers van het land weer wat vertrouwen in de toekomst. We gaan erover praten met Kees Klok, historicus en dichter... maar vooral ook Griekenlandkenner, want u verdeelt uw tijd tussen Dordrecht en... Uw plaats Thess waar u woont? Thessaloniki. Kijk, dat wilde ik even weten, want we zeggen ook wel eens Thessaloniki. Of ja, Thessaloniki. Maar dus de, de nadruk is op de, op de i van Nikki. Thessaloniki. Thessaloniki. Ja. Wat hield uh, de afgelopen dagen de Grieken meer bezig? Die overwinning op Rusland of de verkiezingsuitslag? Nou, allebei. Die overwinning op Rusland, dat was natuurlijk een, uh, een fantastische uh, opleving. En even een, uh, een duidelijk steuntje in de rug. Maar ja, een paar uur nadat de uitzending of de, de wedstrijd afgelopen was... Ja, dan komt natuurlijk de realiteit weer boven. De andere dag moest er gekozen worden en heel veel Grieken wisten. Eigenlijk niet goed. Wat is nou wijsheid? Hè? Stemmen we op meneer Samaras of van die zelfs... En dan hebben we het niet over de linksbuiten van het Griekse team, maar... Nee, nee over mijn, uh, mijn vrouw's achterneefje, Dimitri Salpingidis, oh, bedoel kijk je. Kijk aan, oh, dat is, is een familie van u? Dat is een achterneefje van mijn vrouw. Dus zij, t, t, laten we zeggen, de Griekse overwinning is bij ons ook een familiezaak. Dus uh, dat uh, <laughs> gaan we uitbundig vieren. Maar dit terzijde... Uh, het werd natuurlijk op dat moment, ik, ik, ik heb ook nog naar Griekenland gebeld... dan is er een enorme euforie. Maar ja, uh, daarna moet je toch gaan, gaan stemmen. En het is voor veel Grieken altijd toch ja, een stem geweest tussen... Ja. Twee kwaden. Moeten we nou meneer Tsipras stemmen met al zijn beloften uh, en zijn vaagheden? En is dat geen wolven schaapskleren? Of moeten we op meneer Samaras of op Verdizellos stemmen, die toch vertegenwoordigers zijn van partijen die er de afgelopen dertig jaar eigenlijk uh, een rommeltje van gemaakt ja. hebben? Uh, opvallend is u dat extreem links en extreem rechts uh, hebben verloren. Waar ja. duidt dat op? Ja, ik bedoel, het is een beetje moeilijk om te zeggen natuurlijk... maar op het eerste gezicht zie je, en dat zag je ook al in de peilingen... de laatste van twee weken geleden, voordat er geen peilingen meer gepubliceerd mochten worden... dat er toch een, meer, een beetje meer een trek naar het, naar het midden is. Syriza wordt wel afgeschilderd als radicale, ze noemen elkaar daar ook en Ze zijn ook wel wat radicaal, maar niet echt zo als, extreem als de kukoe of uh, de communisten... Of aan de andere kant de Griekse de, de neonaties. Mm -hmm. Dus je zag al een beetje een beweging naar het midden. Misschien dat heel Grieken toch bang gemaakt zijn, denk ik... door alle rampverhalen die vanuit Europa kwamen. Van, uh, oh jee, als je op Syriza stemt, of als je nog extreem stemt, dan uh, staan we morgen allemaal met z'n allen in dikke rijen u, voor u de denkt bank. Ik denk dat het echt invloed heeft gehad? Dat zou invloed kunnen hebben. Ik denk in zekere zin wel, en wat natuurlijk ook wel invloed heeft gehad... Alhoewel naar mijn persoonlijke smaak nog niet voldoende. Er zijn natuurlijk die schandalige beelden van, uh, van, van de neonazi's... die dan in het op televisie zo'n dame een paar mappen verkopen. Uh, vanmorgen weer een foto in de Volkskrant van de leider van die club... die dan een aanhangster van de Syriza aanvalt... met een paar van die, uh, van die sportschoolboys, zal ik maar zeggen. Ja, dat, je, dat heeft de Grieken toch wel een beetje aan schrikken gemaakt, denk ik ook, hoor. Als ja. ik dat tenminste zo opvang in de, in, in de kringen waar ik dan uh, ja, dat is ook in verkeer, angstig. zeg maar. Nou zijn dat ook ja. überhaupt geen mensen die zo heel erg radicaal zijn. Ja. Maar... zijn benen, ik geloof maar een paar maanden geleden na de verkiezingen viel er geen regering te vormen. Zou het nu wel lukken, denkt u? Nou, theoretisch kunnen... Ja, ze kunnen theoretisch, ja. maar Maar dat, kijk, Praktijk. Het, het, het, het, het probleem in Griekenland is natuurlijk in de eerste plaats dat ze... Tot nu toe, ondanks alle. Ja, hoe moet je dat zeggen? Ondanks alle, alle nood en ellende. nooit helemaal af konden komen van het spelen van partijpolitieke spelletjes. Nee. En, en, en wat natuurlijk in Griekenland altijd. traditionele probleem is. men is niet echt gewend aan een coalitieregering. Dat is maar heel zelden en dan nog voor heel korte periodes... in, die, in de recente geschiedenis van Griekenland voorgekomen. Het, het, het kiesstelsel is er ook eigenlijk... met die bodus van 50 zetels opgericht... dat één partij de absolute meerderheid krijgt. En ja. nu moeten ze samenwerken. En ja, dat, ik bedoel, voor ons zouden we zeggen... Ja, twee partijen, hè, PASOK en D... En, en dat ja, moet een eitje zijn om met elkaar tot een compromis te komen. Maar het zijn ook natuurlijk wel partijen... die elkaar op leven en dood hebben bevochten de afgelopen 30 jaar. Zou, zou er weer vertrouwen komen uh, als er een regering is... zowel onder de Griekse bevolking als uh, vanuit Europa? Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, de, de, de, de gewone man in de straat... de gewone Grieken perspectief op verbetering wordt geboden. Want de, de bodem van de put is echt bereikt. Er kan ook bij de gebeelde Griek niets meer af, zeg maar. En uh, ja, als er geen enkel perspectief is op, uh, op verbetering... Ja, dan moet je nog maar afwachten. Want dan blijft toch de maatschappelijke Wat is natuurlijk ongeacht welke uitslag op het ogenblik nog steeds een enorme maatschappelijke onrust. He? Je ziet, er zijn ook alweer stakingen nu van het horecapersoneel aangekondigd. En nou ja, dan is het dit, dan is het dat. Een tijdje geleden hadden we weer de staking van de veerboot-personeel. En eh, die maatschappelijke onrust, ja, die blijft als je mensen geen perspectief biedt. Ja. En dat is natuurlijk het, het probleem. Er komt wel een mooie wedstrijd aan straks. hè? In Griekenland, Duitsland. Ja. Ja. Well, Duitsland wordt toch wel gezien als de grote uh, boze wolf die. Uh... Ja, ja, nou, Duitsland en Nederland met name. Die worden er wel, wel op aangezien door de Grieken. Van, van dat zijn de landen die ons het meest uh, in de ellende storten. En dat komt. Misschien niet alleen zozeer door de, door de cijfers, maar vooral door de presentatie. Hè? Mm. De belerende toon, de manier op waarop gisteren ook Jan Kees de Jager meteen weer op televisie het een en ander begon te roepen... dat zet in Griekenland mm. heel veel kwaad bloed. En, en, en, hè, dat, uh... zeg, die adrenaline zou het nog wel eens kunnen betekenen... dat ze misschien niet Duitsers verslaan... Ik, eh, nou, ik hoop het natuurlijk. Hè. Ik bedoel, eh, ik heb daar persoonlijke belangen bij, zoals u weet. En ja. ja, in 2004 zei iedereen van, nou Klok, je bent hartstikke gestoord. Ja. Je bent dan wel clubdichter van dordrecht of van eh, een van Nederlands ja. oudste voetbalclubs, ja. DFC. Maar van voetbal heb je geen enkel verstand. Het en, het ook. en een paar weken later ja. zat ik met mijn vrouw onderweg naar Griekenland. in een motel bij München. tussen de Portugese en Griekse vrachtwagenchauffeurs naar de finale te kijken. Ja, kijk aan. Hartelijk dank voor uw uh, toelichting op uh, de situatie in Griekenland. Kees, okay, dus, klopt. Was dat? Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws- en Sportquiz. De Nieuws- en Sportquiz. Uh, ja, de Sportzomer zet volop in op de nieuwscanner van de week. We krijgen de. Eerste kandidaat van de week. En dan weten we zondag... Of, uh, of deze kandidaat ook uh, de beste is. Want uh, je moet heel veel punten scoren, wil je de beste zijn. We hadden uh, afgelopen zondag, Jurgen, jij was even, even weg. Jij was in Griekenland. Ik was in Griekenland ja. Jij was uh, euro's aan het uitgeven. 144 <lacht> Zo, punten. En ja. wij vroegen ons af, zou dat eerder voorgekomen? Dat was een enorme score. Nee, dit is, dit is wel eens hoger geweest zelfs. Maar ja. 144 is echt wel heel knap. Ja, ja. ja. Nou goed, we gaan, we gaan die quiz uh, weer spelen. En uh, ja, dan uh, moeten we maar kijken wie de nieuwscanner van de week wordt. In ieder geval winter nummer 1, 300 uh, euro... In de eerste ronde dat is gebruikelijk een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. En het aantal punten dat je verdient, dat bepaalt de nieuwsfactor. En die heb je weer nodig voor de tweede ronde. Dus uh, ja. De kandidaat van vandaag is Maxime Horsel. Zij is 21 jaar en komt uit Tilburg. Maxime. Goedemiddag. Hoe is het met de kater? Uh, die heb ik eigenlijk niet. Oh, <laughs> kijk. Hoe komt dat? Uh, nou, ja, het voetballen dat, uh, interesseert mij niet zo heel erg veel. Oh, nou, dan wens ik veel succes, want ik heb even met een schuin nog op die vragen gekeken. En ik vermoed dat er toch nog wel een paar over het voetballen zullen gaan. Dus... Ja, daar ben ik op voorbereid. Daarom heb ik toch wel uh, eventjes gekeken. Ah, Oké, okay. nou we, we wensen je veel succes. We gaan beginnen. Ja. Het is uh, einde oefening normaal gesproken, want uh, er wordt veel gelopen op de voeten van Ronaldo. En dan gaat hij. Ronaldo tik 2-1. Het is dus gedaan, we liggen eruit. Ik heb zeker gefaald, want we verliezen drie keer ja, en ik ben het verantwoordelijk, dus ik heb ook gefaald. Niet alleen spelers. Nee, goed, Hij heeft ons naar de tweede plek gebracht op het WK. En uh, ik geloof dat hij het heel veel zijn mars heeft. Maxime, de vragen teleurstelling alom. En er wordt nu toch wel erg gekeken naar de positie van de bondscoach Bert van Marwijk. Moet hij de eer aan zichzelf houden? Tot wanneer heeft van Marwijk nog een contract als bondscoach? Ik geloof tot 2016. Dat is goed. Tot aan de EK van 2016 in Frankrijk om precies te zijn. Vraag 2, de definitieve uitschakeling van Nederland leidde tot weinig ongeregeldheden. Wel was het gisteravond weer onrustig om een plein in Den Haag. Dat al een paar keer eerder uit de hand is gelopen. Gisteravond werden daar bij opstootjes negen mensen opgepakt. Hoe heet dat plein? Het, is het Jonkbloedplein. Dat is goed. Dan uh, vraag drie. Door alle, uh, door alle aandacht voor Oranje uh, zou je haast vergeten dat de Ronde van Zwitserland is gefinished. Wie won die Ronde? Dat was Ruby Costa. Heel goed. Vraag vier. Beste Nederlander was Robert Gezink. Op de hoeveelste plek eindigde hij in de Ronde van Zwitserland? Hij werd vierde. En dat is ook uh, correct. Ja. Dan uh, hebben we een tussenstand. Heb jij meegeturfd? Ja, ik zal het alle, vier alle vier vier goed. goed het ja, gaat heel ja. goed. Dan uh, vraag 5. Maxime, we laten een fragmentje horen. De vraag is, wie is er hier aan het woord? Investeringen in nieuwe middelen, zoals e-health. Als dat onvoldoende is, dan ga je in de uh, buurt zoeken naar zorg. En als je daar niet mee af kan, dan ga je pas kijken... wat een instelling voor je kan betekenen. Dat is minister Schippers. Ja, die hebben we net op kop van de uitzending ook gehoord. Hè. Elf maanden deed ze erover om een akkoord te bereiken... met allerlei instellingen over geestelijke gezondheidszorg. Vraag 6. In dat akkoord gaat het onder meer over het terugdringen... van het aantal bedden in de GGZ. Met hoeveel moet dat aantal in 2020 zijn verlaagd? Met de helft. Mm, dat is niet goed. Het is een derde. De minister okay. wijst erop dat veel in buitenlanden... en een derde minder bedden zijn in de GGZ-instellingen. Dat moet ook hier kunnen, zegt ze. Bij de volgende vraag, uh, Maxime, krijg je de kans scoren flink op te vijzelen. Maximaal vier punten te verdienen. Uh, je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is, wat bedoelen we? We zoeken dus een term. Dus het antwoord, denk te weten, zeg je stop. Maar denk goed na, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden... logischerwijze, des te minder punten je verdient. Vier, ondanks mijn naam, besta ik al bijna 40 jaar... 3. Mijn leider heeft dezelfde naam als een voetbalspits. 2. Mijn zegen wordt een overwinning voor heel Europa genoemd. 1. Gisteren werd ik de grootste partij bij de Griekse parlementsverkiezingen. Oh ja, dat is uh, de nieuwe democraten in Griekenland denk ik. Dat uh, rekenen we goed. Ik zie allemaal, de jury klikt uh, aan de andere kant van het glas. Nieuwe Democratie was natuurlijk... Ja, Nieuwe Democratie, het, ja. Ja, ja. Was, was heel precies geweest, 1974 opgericht. Wist je natuurlijk ook, hè, na de dictatuur in het land, waarbij koning Constantijn uh, het land werd uit, uh, uitgezwiept en... Uh, ja, dat, dat was allemaal nog wat. Toen kregen we kolonels. papadopoulos die zien we nu weer terug in het Griekse elftal. Kleinzoon, denk ik. Of een achterneefje. Ja. Zeker, eh, daar volgens mij nog. Papadopoulos. natuurlijk. Ja, ja. Een soort Janssen. -Jans -Jans -Jans. uh, Maxime, je komt op uh, zes uh, als factor. Uh, daarmee gaan we dus zometeen vermenigvuldig in deel 2 van de quiz. Dave is on the road again Wearing different clothes again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 Geboren in Zuid-Afrika deze middelsman. In de jaren 60 kwam hij in Londen terecht, werd daar heel groot. En dit is uit zo'n jaren 70 periode. Met de Earthband Davies on the Road Again. Maxim uh, Horzels in uh, Tilburg. Werd u klaar voor uh, Maxim? Helemaal. Ja, want wat studeer jij? Ik studeer journalistiek. Oh, oh, kijk aan, dus je hebt een natuurlijke belangstelling voor alles wat in het nieuws gebeurt. Ja, en daarom in... dacht ik, ik ga eens meedoen en kijken ja. hoe ver ik kom. <laughs> nou ja, factor 6, dus. Uh... De tweede ronde, ja, nu, nu gaan we alles met zes ja. vermenigvuldigen. En dan eh, moet je in 90 seconden eh, een heleboel vragen beantwoorden. Let even op, eh, Maxim, als je het niet weet, zeg dan snel genoeg pas voor de volgende vraag. Oké, okay. de vraag wel helemaal laten uitstellen. Dat is ook, staat ook in de spelregels. Okay. Anders wordt het onnavolgbaar voor iedereen, eh, ons voorop. Zullen we beginnen? Is goed. Komt-ie. Ja. De Nieuws en Sportquiz. Hoeveel kijkers trok de wedstrijd van het Nederlands elftal gisteren? 6,8 miljoen. Dat is fout. 8 miljoen. Uh, In, 8, ja, 8,6. Ja. Ja. In een Zweedse dierentuin is een verzorgster door wat voor dieren gedood? Pas. Zijn wolven. Hoe heet de partij van de Franse president Hollande... die gisteren de parlementsverkiezingen won? Partie Socialist. Dat is goed. In welke stad is voor de vierde keer de Cannabisbevrijdingsdag gehouden? Amsterdam. Dat is goed. Hoe heet de tennisser die in Londen is gedisqualificeerd wegens het schoppen tegen een reclamebord? Pas. Nou, Bandian. In Californië is de man overleden wiens mishandeling begin jaren negentig zorgde voor rasserellen. Wat is zijn naam? Rodney uh, King. Dat is goed. Frankrijk oh. wil dat de Europese Unie hoeveel euro vrijmaakt voor economische groei? Pas. 120 miljard. Welk internetbedrijf heeft voor 10 miljoen een rechtszaak geschikt? Facebook. Goed, vind ik leuk. In welk land is het aantal aanvragen voor echtscheidingen... verdubbeld nu de eindexamens voorbij zijn? China. Dat is goed. Wat blijkt in 40% van de gevallen onnodig te worden ingezet? Traumahelikopters. Goed. Wie is in Rosmalen begonnen aan haar afscheidstournee als toptennister? Kleisters. Dat is goed. In Weert is zaterdagnacht een man aangehouden... met wat voor apparaat in zijn auto? Pas. Parkeermeter. De zoon van Osdie Osborne, Jack, heeft volgens zijn familie welke ziekte? MS. Dat is goed. Welke partij gaat daar kop bij tellen van de stemmen in Egypte? Uh, pas. Moslimbroederschap. Wat voor dier is in Eindhoven voor het eerst in Nederland aangetroffen? Een uh, kever. Een mil, uh, ver miljoen kever. Ja, dat is ja. goed. Ja. Ja, die tellen we nog mee, want de vraag werd gesteld in de knal. En ja. uh, dan Ach. mogen we hem afmaken. Um, komen we op uh, 9 in totaal. Maal 6 is 54. Dat, dat is de aftrap voor deze week. Tevreden? Niet helemaal. Niet helemaal, nee, ik hoor het ook een beetje. Uh, maar ja, we kunnen er niks anders aan doen. Dit zijn de harde feiten, uh, Maxime. Dus uh, hier moet je het mee doen. 54. We gaan kijken of dat standhoudt, want we spelen de quiz tot en met zondag. Je krijgt in ieder geval nu twee toegangskaarten voor beeld en geluid. Uh, hier op het mediapark. En het boek Andere Tijden Sport. Geschreven door Jurgen Leurdijk en Dirk Jan Roeleven. En Bedankt okay, voor dank het kijken. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Tennis in uh, Rosmalen, Mark Brasser, uh, Robin Haas. Vandaag zijn eerste partij. En wie zien we nog meer? Een grote namen. Eran. Ja, grote naam inderdaad. Uh, net op het centercourt uh, zagen we Sarah Irani. Nou, die zagen we anderhalve week uh, iets minder op zaterdag... Uh, nog in de finale staan van het vrouwentoernooi op Roland Garros. Ja, ze is uitgeschakeld, Irani Veroor van Bondarenko, Catharina Bondarenko uit, uh, uit Oekraïne. Dus ja, Irani de nummer twee van de plaatsingslijst. Speelster van naam. Natuurlijk wel een, een graveltennister, uh, veel minder een grastennister. Maar goed, het is gewoon een, een grote naam. Uh, ja, die, die ligt eruit. We hebben Kiki Bertens uh, vanmorgen al gezien, de Nederlandse. Uh, nou, die redden het niet tegen... Nadia Petrova. Op zich geen schande. Bertens met een wildcard hier uh, mag ze meedoen aan het toernooi. Uh, ja, heeft heel weinig graservaring. En grastennis is toch wel iets wat je, ja, wat je moet leren in de loop der jaren. Daar moet je echt in, in groeien. Dat is niet wat je van het, iets wat je van het een op het andere moment uh, kan. Robin Hazen, die staat uh, nu in te spelen. Hij speelt tegen een Kroaat. een vrij onbekende Kroaat. Een, een hele jonge jongen, Mate Pavic. 18 jaar oud, de nummer 640 van de wereld. Dan vraag je af: ja, hoe komt hij hier? Nou, hij heeft een wildcard gekregen van de organisatie. Links handige speler. Mooie, lekkere eerste ronde voor, uh, voor Robin Hazen. Moet hij uh, ja, nou in principe gewoon uh, gaan winnen. We krijgen Samantha Stozer zometeen nog op het, uh, het centercourt. Dat is de derde partij hier in het, in het grote stadion. Nou ja, haar zagen we in de halve finales terug van Roland Garros. En dan hebben we ook Aranska Rus nog. Dat is de derde Nederlandse. Na Bertens en Hazen die in actie gaat komen. Zij speelt de vierde partij. Het zal op de namiddag zijn misschien wel op begin van de avond tegen Pauline Parmentier uit uh, Frankrijk. Ja, en als we dan nog heel even verder kijken in het schema zien we bijvoorbeeld ook Francesca Schiavo. ...een oud Grand Slam-winnares uh, nog op de baan verschijnen. Dus een, een mooi, uh, mooi programma op dag twee van, uh, van de, de Unicef Open hier in uh, Rosmalen. Het grastoernooi in uh, Rosmalen. Eén Nederlandse dus al gehad, Kiki Bertens, zij redden het niet. De verwachting is dat nou ja, zeker Robin Haas het wel gaat, uh, gaat redden. Ja, en dan afwachten wat Aranske Rust doet als uh, derde Nederlandse vandaag. We gaan het allemaal meemaken en huid ons op de hoogte vanuit Rosmalen. Mark Brasser, het is nu bijna half twee. Hier is Dorot Megels. De uitschakeling van de Nederlands elftal op het EK kost het bedrijfsleven tientallen miljoenen euro's. De supermarkten lopen zo'n 20 miljoen euro mis, gaat het onderzoeksbureau GFK. En ook moeten beperkt houdbare producten als oranje koeken, chocola en chips worden afgeprijsd of weggegooid. De horeca gaan voor ongeveer 12,5 miljoen euro het schip in. Met het voorlezen van mailtjes probeert de SP het zorgdebat in de Kamer tot middernacht te laten duren. In de mails uiten mensen hun zorg over de voorgenomen verhoging van de eigen bijdrage in de zorg. SP en ook PVV hopen de boel zodanig te kunnen vertragen... dat er voor de verkiezingen geen definitief besluit kan worden genomen. Staatsbezoek dat de Italiaanse president Napolitano... eind juni aan Nederland zou brengen, dat is uitgesteld. De RVD meldt dat dat gebeurt op Italiaans verzoek... wegens onvoorziene omstandigheden. Details verder zijn niet bekendgemaakt. Er wordt nu een nieuwe datum gezocht. En honderden Ivorianen hebben zich verzameld op het Malieveld in Den Haag... om te protesteren tegen de opsluiting van ex-president Bagbo van Ivoorkust. Zijn aanhangers zijn vanuit allerlei landen gekomen. Maar bij aankomst bleek dat ze zich op de verkeerde dag hebben verzameld. Het Internationaal Strafhof heeft namelijk de behandeling van de zaak tegen Bakbo uitgesteld tot half augustus het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie. Twee files in de buurt van Utrecht op de A12 Arnhem naar Utrecht. Door een ongeluk bij Bunnik, 5 kilometer. De rechterrijstok is daar dicht. Het staat ook stil op de A28, Utrecht naar Amersfoort. Door een kapotte vrachtwagen bij de Afrit Maarn, 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In Mexico is de G20 begonnen. Straks een gesprek over hoe het eraan toe gaat achter de schermen bij zo'n top. En we praten met Simon Cooper over hoe goede voetbalresultaten de aandelenkoersen van noodlijdende landen kunnen beïnvloeden.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 my body limb. I wish there was a back way out. Wish there was a back way out. I turned to the We al een paar maanden uit. Generation Love Revival heet het. Alain Clark was dat en let some air in. In het uh, zuiden van Jemen is een belangrijke legercommandant omgekomen... bij een zelfmoordaanslag gebeurde dat. Aanslag uh, was in de stad Aden en de commandant was onderweg naar zijn werk. Ja, het was tijd om aan de slag te gaan. Het leger had in dat gebied net een aantal successen behaald... in de strijd tegen Al-Qaeda. Contact met Judith Spiegel in, uh, in Jemen. Uh, Judith, die commandant, ik begrijp dat hij Salem Ali Katan heette... Uh, wat was zijn functie daar? Nou, hij was de commandant van het uh, zuidelijke legeronderdeel in Jemen. En Jemen is verdeeld in een aantal regio's, stuk of vijf... waarvan het zuiden misschien wel de belangrijkste is. Omdat in het zuiden Al-Qaeda actief is... en omdat er in het zuiden een opstandige afscheidingsbeweging actief is. Dus deze man was eigenlijk gewoon de baas van, uh, van het leger... in het belangrijkste deel van het land. Je zou verwachten dat de baas van het belangrijkste legeronderdeel... goed bewaakt wordt. Was dat in zijn geval ook... Het geval? Nou, ik heb, ik heb die man zelf eens een keer gezien in een hotel waar ik zat in Aden, en waar hij toevallig ook zat. En dat hotel werd, uh, was vergeven van de soldaten tijdens zijn verblijf daar. Dus ja, je mag er zeker van uitgaan dat hij in elk geval kwantitatief wel voldoende bewaakt werd. Maar ja, wat de kwaliteit van die bewaking is, weet ik niet eerlijk gezegd. Dat is hier nog wel eens dubieus. En uh, kennelijk heeft het ook niet gewerkt. Met een zelfmoordaanslag uh, valt er kennelijk geen bewaking tegen op te leveren. Is de aanslag opgeheist? Nee, nog niet volgens mij. Althans volgens mij het laatste nieuws nog niet. Uh, ik durf het wel aan, geloof ik, om te zeggen dat het toch wel waarschijnlijk is dat Al-Qaeda deze aanslag zal opeisen. Of een Al-Qaeda geleerde groepering die hier actief is in het zuiden van het land. Omdat deze man juist heel actief was in het bestrijden van Al-Qaeda in het zuiden. Dus het zou mij niks verbazen als binnen nu en een paar uur uh, die groepering het wel zal opeisen. Het is onrustig uh, al een tijdje in de Arabische wereld. Uh, uh, en zeker in Jemen als gevolg van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Al-Qaeda wordt steeds sterker. Denk je dat die aanslag gevolgen uh, kan hebben voor de situatie in Jemen? Ja, ik denk het wel. Weet je, wat we nu al een tijdje zien, al een paar maanden eigenlijk, is een spiraal van geweld met een, met een vast patroon. Het leger. Probeert Al-Qaeda onder de duim te krijgen, probeert Al-Qaeda uit te schakelen in het zuiden. En dan volgt er vanuit de kant van Al-Qaeda een aanslag. Nou, een paar weken geleden zagen we die aanslag hier in de, in de hoofdstad, waarbij honderd doden vielen. En vandaag zien we nu weer dit. Nou, wat we waarschijnlijk hierna gaan zien, is dat het leger dan weer harder zal gaan optreden met hulp van de Amerikanen. En dan daarna zal er weer een reactie komen zoals deze. Dus in hoeverre uh, er een einde komt aan deze geweldsspiraal, is nog maar zeer de vraag. Judith uh, Spiegel vanuit Jemen. Vandaag en morgen vergadert de G20 in Mexico. De G20, dat zijn de 19 economisch belangrijkste landen en de Europese Unie. En ze hebben als opdracht om de financieel-economische situatie in de wereld in goede banen te leiden. En dan wordt er natuurlijk ook vooral gekeken naar de crisis in Europa. Maar diverse landen hebben ook al andere punten op de agenda gezet. Zo hoopt de Franse president Hollande samen met de Russen een oplossing te vinden voor de situatie in Syrië. Robert van der Roer, hartelijk welkom, expert op het gebied van diplomatie. Hallo. China heeft al aangegeven die G20 juist niet te willen gebruiken... voor overleg over Syrië. Gaan ze nou eerst vergaderen over waar ze over gaan vergaderen? Nou, dat zou je kunnen zeggen, ja. Het is altijd heel gevoelig bij die G20... want je hebt altijd een lange termijn economische agenda. Maar ik weet uit eigen ervaring dat uh, bijvoorbeeld Bosnië en Kosovo... ook hoog op de agenda kwamen in de jaren 90, 96 en 99. En officieel staat Syrië vandaag niet op de agenda... Ook niet in de ontmoeting die er zal zijn vandaag tussen Poetin en Obama... maar het gaat natuurlijk wel een rol spelen... want dat beïnvloedt mm. de echte relaties op machtsniveau op dit moment in de wereld. Maar dat gebeurt dus niet aan de vergadertafel, maar in de wandelgangen? Nou ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat iemand zegt... we moeten het er toch over hebben. En kijk, de G20, de G7 eigenlijk, ooit de G4 eigenlijk, zo is het eigenlijk begonnen... begonnen als een plaatje bij de open haard. is nu een enorm circus geworden en eh, werkt met vaste agendas. Maar als een aantal leiders zeggen we willen het toch over hebben... dan gaat het toch gebeuren en dat kan informeel gebeuren. En ik denk in het geval van Poetin en Obama... dat het juist heel erg belangrijk is dat daar het ijs snel gebroken wordt. Ja, de Fransen zeggen dat er al met de Russen wordt gesproken... He, over de, de situatie in Syrië en een Syrië dan zonder Assad. Ja, het is ook zo dat dat een, op dit moment een plan is... wat in de Amerikaanse kring wordt, uh, ja, wordt, wordt voorbereid. Een, zeg maar een jemenitische variant... Daar ging de president Saleh ging weg en een plaatsvervanger nam het stokje over. De, Obama heeft geen zin in oorlog, hij heeft geen zin in een militaire oplossing. Dus hij denkt, misschien kan ik geweldloos van Assad afkomen... en probeert dat plan nu te verkopen vandaag mm. aan uh, Poetin. Heeft dit al bij, eerder bij Medvedev uh, la, langzaam neergelegd... en nou ja, Medvedev reageerde niet onwelwillend... en nu moet Poetin het gaan accepteren. Mm. Dat zal niet vandaag gebeuren. Maar, maar officieel ontkent Moskou dit hele verhaal. Uh, uh, maar dat is logisch, want dat is diplomatiek. Dit is, absoluut, dit, is, dit is de keuken van de diplomatie. De Russen uh, zullen vroeg of laat door de knieën moeten. Want kijk, je kunt. Uh, ja, ze zullen naartoe jagen dat er geen militaire oplossing komt. Maar ze zullen dan wel akkoord moeten gaan met een diplomatieke aanpak. Helemaal niks doen is geen optie. Hmm. Dus daar zullen ze door de knieën moeten. En dat zal gefaseerd gaan. Dat is nou helemaal diplomatie. Ja. ja, maar wat beweegt de Russen dan om het gefaseerd Want je kan toch ook zeggen: ja, die Assad, ja, daar, daar moeten we nu van af. Nou ja, de, Ik kan waar... het ook helder, luid en duidelijk en nu zeggen. Ja, maar het punt is wel dat de belangen van Rusland dermate groot zijn... op het gebied van olie, op het gebied van gas. Maar ook die wapens toch? Op het de, gebied van Ru wapens. Russische wapens die ze dus, gebruiken. kijk, uh, zij kunnen wel uh, sympathiek staan tegenover een jemenitische variant... maar het gaat uiteindelijk om wie waarborgt de belangen van Rusland in Syrië. En dat doet op dit moment Assad het best. Zolang zij niet zeker zijn dat een plaatsvervanger... Hun, de, zeg maar, de Russische belangen goed behartigt, zullen ze daar niet mee akkoord gaan. En daar zit natuurlijk het grote springende punt. En is, laten we ook wel wezen, dit is ook een manier voor Poetin... om terug op het wereldtoneel de grote Russische stem te laten horen. Dus Obama en Poetin die gaan elkaar wel ontmoeten daar ergens? Die gaan elkaar zeker ontmoeten. En uh, op dit moment is de, de relatie Rusland-Amerika niet goed. Vergeet niet dat... Uh, ja, de Russen namen het kwalijk, de Amerikanen kwalijk... dat ze eigenlijk zeiden... ja, jullie hebben onze verkiezingscampagne beïnvloed... door te roepen dat die protesten... dat het antidemocratische protesten zijn. Vervolgens kwam Poetin niet naar de G4-top uh, in uh, Amerika. In De kleine groep, in de G7-top, de kleine groep. Daar kwam hij niet naartoe en dat vond Obama weer niet leuk... Nou, dat heeft vorige week mevrouw Clinton weer gezegd... dat er Russische helikopters op hun weg waren naar Syrië. Nou, dat vonden de Russen weer niet leuk. Kortom, er moet, nog, er, moet er wel wat uh, plooien worden gladgestreken. Ja, ze hebben maar zo weinig tijd eigenlijk. Hè? Dus als het dan ook nog wel echt over Syrië zou moet gaan... zou ik zeggen, doe dat dan maar even heel snel. Nog even over de, de ja. situatie daar. Die VN-waarnemers zijn daar nu weg. Kofi Annan, kan die nog wat doen eigenlijk? Ik denk dat Kofi Annan uh, ja, dat die heel erg wacht op wat gaan de Russen en de Amerikanen op zeg maar, het allerhoogste niveau bekokstoven... zodat zeg maar, dat zespuntenplan van hem toch weer kans maakt. Toevallig sprak ik hem vorige week, ik moest in Noorwegen... Pardon, dan... Ja, dat kan niet iedereen zeggen, hè? ik sprak koffie aan de hand vorige nou, week nou, het was en was hij toe... zei... Het was... Nou ja, het was toeval, ik moest de conferentie uh, leiden oh. en daar, daar was hij uh, spreker. En in de aanloop daarna ja, spraken we kort ter voorbereiding... en toen zei hij, jawel, van, uh, ja wel, een hoop mensen zeggen dan, hey, waarom, waarom blijf je dit eigenlijk doen... En zijn antwoord was, iemand moet dat doen. Dat was overigens hetzelfde antwoord... dat hij gaf toen hij VN-chef werd. Toen zei de toenmalige Russische ambassadeur... je hebt een baan uit de hel. En toen was ook zijn antwoord, maar iemand moet het toch doen. Mm. Dus het zijn geen makkelijke banen. Dit, op dit moment is het plan, plan zeg maar op sterven na dood. Dat moet je gewoon reëel in zijn. Het plan van Kofi Annan kan alleen maar uh, effect sorteren... als de grote naties het steunen. En daar heb je de Russen voor nodig. En ja... Een van de voorstellen die nu ook circuleren... is om een grote internationale diplomatieke conferentie te beleggen... met Iran aan tafel. Wat willen de Russen... Dat westen weer niet. Ja, dus het wordt er zijn allerlei... Dat vinden de Amerikanen natuurlijk weer helemaal niks. Nee, je, je zei net, en dat, dat is natuurlijk toch een interessantere parallel... die mogelijk te trekken valt. Kofi Annan was destijds uh, in Bosnië uh, toch ook uh, het gezicht uh, van de, de VN... althans uh, hoogste baas. Nou, hij was toen nog niet de hoogste nee, baas. Hij was VN-chef nee, nee, nee. voor hij Peacekeeping was, Operations. Ja, precies. Ja, hij, was, ja. hij was in aanloop Hij naar zat er middenin. Hij zat er middenin. Ja. Nu, nu zit hij middenin een ander... maar zie je daar uh, parallellen tussen, tussen Syrië en Bosnië? Nou ja, wat je, wat je, ja, ik zie daar absoluut parallellen. Uh, vergeet niet, uh, Clinton heeft vier jaar getwijfeld... Ja. over het inzetten van het, het grondwapen. En ook uiteindelijk het luchtwapen. He, dat begon in 1992 en in het najaar van 1996 greep hij uiteindelijk in. Toen zei hij, genoeg is genoeg. na Srebrenica de NAVO erop af. En binnen een paar maanden hadden we het Dayton-akkoord. Maar is dit een, een serious scenario? Nou, kijk, ik denk dat nu de, de grote landen, Amerika voorop tot uh, het laatst toe zullen beweren dat er geen militaire oplossing mogelijk is. Maar kijk, wat we nu zien, we zien einde, bijna elke week kleine sebrenica's in, uh, in Syrië. Het zijn kleine genocides en, uh, van het gruwelijkste soort. Hoe lang kan dat nog doorgaan? Ik denk dat dat nog maanden kan doorgaan... omdat Obama tot aan de verkiezingen geen tijd heeft en geen zin heeft... voor een militaire operatie. Maar wat gebeurt er als zijn republikeinse... Uh, concurrent hem dat gaat verwijten dat hij niks doet. Kijk, en dan ontstaat er een complexe situatie, dan zal hij toch iets moeten. Ik, mijn inschatting is dat hij tot aan de verkiezingen niks zal doen, tot aan begin november. Dan zijn we weer duizenden doden verder, het gaat nu bij duizend per maand, dan zit je waarschijnlijk boven de twintigduizend, als het in dit tempo doorgaat, en dan zal vroeg of laat buiten de VN om, met misschien toch de NAVO, iets gedaan worden. Uh, Zoals in Libië bijvoorbeeld. Maar je moet eigenlijk rekening houden met het onmogelijke. Nu zegt iedereen, de, de hele wereldgemeenschap zegt... dat gaat niet gebeuren. Maar dat zei ze van Bosnië ook. Dus never say never. En ook de tijd doet hier ook zijn werk. Het hele diplomatieke traject wordt afgewandeld. Van sancties tot escape routes. We hebben het net gehad over... Afkomen van Assad. Als dat ook niet blijkt te werken, uh, verklaringen in de veiligheidsraad, niet aangenomen resoluties, wel aangenomen, aangenomen resoluties. Als dat hele scenario als het helemaal klaar is en iedereen staat uiteindelijk met lege handen, dan blijft het militaire wapen als enige over. En ja, dan, uh, dan, dan wordt dat dan zou dat een optie kunnen zijn en je moet hem niet uitsluiten. Mm -hmm. Gaat deze G20 in, in Mexico al een direct concrete stap opleveren of is dit voorlopig het voorwerk en dan komen we daar later? Ik denk dat het gegeven... de, ja, het, het, het, Eerst moet het ijs breken tussen Obama en Poetin. Het is me zeer de vraag of dat nu lukt. Vrijwel niet op één of twee dagen. Er is meer tijd voor nodig. En dat zal, dat, het Amerikaanse plan zal langzaam moeten indalen bij Poetin. Dat heeft ook weer tijd nodig. Dan is de vraag, wat gebeurt er op de, op de grond? Ja, het zijn twee schaakborden. Je hebt een schaakbord in Syrië tussen het regime en de oppositie... Je hebt een internationaal schaakbord. en die staan ook in verbinding met elkaar. En iedereen kijkt wie, wie doet wat, ja. wat je let natuurlijk op elkaar zetten. Nou ja, kijk, Oost-Assad voelt zich zeer comfortabel in de wetenschap dat Obama niks wil op dit moment en dat, dat hij de steun heeft van Poetin. En dat is ook een parallel met, met Kosovo en met Milosevic. Milosevic voelde zich zeer comfortabel bij de steun van de Russen, totdat de Russen zelf twee keer naar Belgrado gingen en met lege handen terugkwamen. En toen lieten de Russen ook Milosevic als een baksteen vallen. En dat was het einde van Milosevic. Ja. We gaan het allemaal wel zien uh, hoe dat uh, gaat. Eerst maar is die G20 dus in Mexico vandaag en morgen. Dank Robert van der Roer, expert op het gebied van diplomatie. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds... de Radio 1 Sportzomer van 2012. Game of Love, Santana, en Michel, Branch, uh, Tom van het Hek is hier aangeschoven. Over een minuut of negen gaan de telefoonlijnen weer open. Ja, maar als je het helemaal niet kan houden, mag je over een minuutje al uh, gaan klagen hoor. Eigenlijk. In gesprek met van het Hek? Ja, en dat is uh, dagelijks en mensen mogen een beetje klagen. Mensen komen met prachtige adviezen, mensen komen met vragen, mag allemaal. En uh, dat doen we elke dag op 11010800 1101 en uh, ik ga nu naar de andere kant. En mensen mogen vanaf nu weer uh, hun uh, hart gaan luchten. En jij weet ook overal een antwoord op te geven? Nee, nee, nee. we nee, hebben oh. heel eerlijk Nee, We zijn ook heel eerlijk als we geen antwoord <laughs> weten. Maar soms kunnen we een klein beetje helpen. Soms uh, lucht het gewoon een beetje op voor ja. mensen. Wat ja. ja. zeg je tegen de mensen. Die zeggen, ja, strak op Utrecht Centraal noodweer geen trein. Meer. Ja. Nou ja, nou. er zijn landen waar nog veel meer trein uitgevallen heb ik vanochtend oh, ja, ja, ja. He? Ja. Relatief klaar. Zo dat. is dat. In gesprek met het hek 0800-1101, telefoonlijnen staan nu open, straks om half zes te horen op de radio. Vandaag komen Italië, Spanje en Ierland in actie op het EK, zeker, en of ze, of ze winnen of niet. Die landen hebben hoe dan ook kopzorgen over dalende koersen, torenhoge staatsschulden en meer van dat soort uh, ellende. Ik bedoel, als er iets te klagen is, dan hebben ze daar wat te klagen. Maar wat als een van die landen het EK zou winnen... dat roept de vraag op of een land zich ooit... uit een economische crisis heeft gevoetbald. Simon Cooper, redacteur bij de Financial Times. Goedemiddag. Goedemiddag. Een ja, schrijver van het boek Dure Spitsen scoren niet... over de economie van het uh, voetbal. Kan, uh, kan Italië zich uit de crisis voetballen? Nee, dat is ondenkbaar. Misschien dat het consumenten een heel klein beetje extra vertrouwen uh, geeft... maar deze crisis is zo diep daar kom je met voetbal niet uit. Nee, geen enkele invloed op koersen bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, het is wel zo dat er een irrationele daling is in de koers... van een land als uh, het land een belangrijke wedstrijd verliest. En uh, daar zit eigenlijk geen logica achter... maar mensen, ook op de beurs, voelen zich dan blijkbaar slechter... en dan verkopen ze Italiaanse aandelen als Italië een belangrijke wedstrijd verliest. Maar een paar dagen later is dat alweer gecorrigeerd. hoor. Ja, maar je ziet dus duidelijk de koers vallen na verliezen... en daarna na een paar dagen toch weer uit het, uh, uit het dal krabbelen... als iedereen weer bij zin is. Ja, is, uh, ik geloof dat uh, koersen gemiddeld een half procentje dalen hmm. als het land een, uh, een knock-out wedstrijd verliest op een EK of WK. Er is trouwens geen stijging als ze winnen, alleen ja. een daling als ze verliezen. Precies, want je zou denken, dan moet het andersom ook het geval zijn, maar blijk, dat is ja. uitgesloten blijven. Dat, dat zou de Grieken ook uh, toch enigszins hebben kunnen helpen, hè? al is het maar een klein pleistersje op een heel grote wond. Nou, ja, die wond is zo groot. Ik bedoel, ook als uh, Griekenland de komende tien WK's wint, uh, dan helpt dat niet. Wat overigens inderdaad niet. Ik nou, bedoel, je gunst ze veel de Grieken. En, en zeker <laughs> een, een, een, een goed leven in eigen land. Maar ons zo'n week EK. Nou goed, uh, het is wel opvallend. Want dus, uh, als Spanje uh, verliest, hebben ze misschien wel meer problemen om uh, krediet te lenen. Nou, nee, dat is een heel klein effect van een dagje of zo. Mm. Maar wat je wel ziet bij Spanje is... Uh, kijk, de regio's zijn in Spanje ook heel ontevreden. Van, uh, ze waren al niet blij met de centrale staat. En nu blijkt de centrale staat ook nog eens in een incompetente bende te zijn. Dus wat je wel ziet is dat het nationale team toch een beetje een Spanje gevoel verspreidt. Ook onder Basken en Catalanen. Dat die mensen zich toch meer betrokken voelen bij het land. En dat kan op de hele lange termijn uh, misschien wel goed zijn voor Spanje. Mm. En uh, wordt, er, wordt er nog geen aandelen gehandeld tijdens uh, wedstrijden? Of zit iedereen dan gespannen op zijn eigen bank? Nee, echt de uh, aandelenkoers verdwijnt bijna helemaal. Als je eigen land voetbalt, dan is er in de beurs van dat land bijna geen handel. In Chili daalde de, uh, het, de activiteit op de koers met 99% tijdens wedstrijden van Chili op het vorige WK. Dus met andere woorden, er wordt gewoon niet gehandeld. Die, die gasten zitten allemaal voor de tv. Ja, ja, nou ja, die arme beurshandelaar, of zitten... Ja, voor hetzelfde geld zit hij natuurlijk ook voor de tv, want die denkt, ja, dit is zo'n bekend verschijnsel, daar gaan, wij, daar gaan we onze dure tijd niet insteken. Ja, ik denk dat ze toch meer van voetbal houden dan van aandelen. <laughs> hey, hey Simon, maar we hoorden net in het nieuws ook, hè, dat het bedrijfsleven in Nederland, die, die, is, die, die gaat dik verlies leiden door het uitschakelen van oranje. Maar jij zegt eigenlijk, dat is toch een tijdelijke situatie, dat zal geen invloed hebben op de beursnoteringen van bepaalde bedrijven. Nou, bepaalde sectoren lijden onder een uitschakeling van oranje. Denk aan bier. Ik bedoel, er wordt veel meer bier verkocht als uh, Nederland uh, de finale haalt. Maar als je een restaurant beheert, is het alleen maar fijn. Want uh, als Nederland straks de kwartfinale, halve finale, finale zou spelen, dan is dat voor een restaurant drie nachten lang grote strop. Of als je een bioscoop hebt, ik bedoel, uh, tijdens zo'n voetbaltoernooi zitten er vaak alleen maar vrouwen. Ja. Daarom draaien ze ook vrouwenfilms uh, tijdens grote toernooien, <laughs> maar nu zitten de bioscopen straks vol. Dus voor sommige sectoren is het prima. Ja, ja. ja duidelijk. Um, ja, Govert? Het. Het, uh, het verlies is er in, in, inderdaad in diverse sectoren. En, uh, nou ja, maar goed, het ging ons om de, om de aandelen en de aandelenkoersen... en hoe de economie van een land er wel bij vaart. Maar jij, uh, Simon Kruper, jij zegt dat is, uh, dat is marginaal te verwaarlozen, moet je maar verder niet opletten. Over het geheel genomen wel, maar voor bepaalde sectoren kan het hmm. inderdaad... Kijk, Als jij oranje kleding vervaardigt, dan is <laughs> dit geen goed nieuws. Nee, is even een slecht momentje. Ik dank je wel uh, voor je uitleg en een mooie dag. Bedankt. We gaan tennis in Rosmalen. Daar is Robin Haas intussen op de baan verschenen. Hij gaat aantreden tegen Maarten Pavic. Mark Brosser. Tja, ik denk dat ze hier ook wel blij zijn dat Nederland eruit ligt. Misschien dat dat ook weer meer mensen naar de Unicef opentrekt. Het is Maarten Pavic. Een moeilijke naam. Kroaten. Ja, we kennen die jongen eigenlijk niet. Maar hij staat wel met 4-3 voor tegen Robin Haas. En hij serveert zelf. En dat betekent dus dat die jonge Kroaat, 18 jaar oud, uit split, Haas heeft, heeft gebroken. Een wedstrijd gelijk opgaande wedstrijd. Eerste zes games. 3-3. Echt service duel wel Niet heel erg veel lange rallies bij de spelers. Uh, veerden heel erg goed. gaven elkaar in die service games geen kans. Maar ja, toen kwam de zevende game. Waarin in het tennis altijd veel over wordt gepraat. Hazen die zeveerde, Nou kreeg bij het eerste punt een beetje een, een lucky return tegen 0-15. Hij kwam op 0-30. Sloeg toen een dubbele fout. En toen waren er zomaar opeens drie breakpoints voor die Mate Pavic. En hij benutte ook meteen het eerste breakpoint. En dus staat hij op een uh, 4-3 voorsprong. Toch wel een uh, verrassende ontwikkeling. En nogmaals gezegd Hazen de nummer 40 van de wereld. Die Mate Pavic... De grote onbekende, de nummer 640, staat dus 600 plaatsen lager op de wereldranglijst. Maar goed, het is grastennis. Daar uh, ja, heb je niet altijd, uh, is dat krachtsverschil, ja, dat zegt niet altijd heel erg veel. is natuurlijk lastig om op, op gras te spelen, Hazen. één wedstrijd in de benen, vorige week in half. Florie in de eerste ronde van Michael Juschny. Ja, en hij heeft het nu toch moeilijk met die, uh, die Pavits, waar hij ja, ook heel, heel weinig van, van weet. Hij heeft nog nooit tegen hem gespeeld. Hij heeft hem weinig zien spelen. Ja, de meeste spelers kent Robin Hazen wel. Heeft hij wel eens of tegen gespeeld of wel eens zien spelen... Of daar is veel over te vinden. Of eh, hij zoekt nog wel eens spelers op op YouTube. Maar ja, deze jongen is gewoon een grote onbekende vorm. Een linkshandige speler. Die gewoon heel erg goed serveert. Ja, en in die ene service game dus een beetje. Ja gebruik maakte of uh, profiteerde van, van de foutjes, de steekjes die Lo Robin Haase liet, uh, liet vallen. Maar uh, Pavic uh, 4-3 voor dus, 40-0. Hij serveert nu, zal deze game wel binnengehalen. En dan leidt hij met 5-3 en dan gaat Robin Haase zometeen serveren om, uh, om in de eerste set te blijven. Verrassende ontwikkeling hier in uh, Rosmalen Haase. Een breek achter in de eerste set tegen Mate Pavic. Maar uh, Mark, wij kijken een beetje mee hier uh, vanuit een ooghoek. Uh, Robin Haase in een oranje shirt, is dat uh, de gouden verzoeker? Nee, dat is Haase, die staat keurig in het wit. Oh, sorry. Die Pavic, dat dat is uh, oh ja, nou, ja, Pavits die staat in het oranje. Ik denk oh, dat dit uh, Robin Haase hier zijn, zijn, zijn Wimbledon tenu misschien uh, lanceert. Oh, okay. uh, voor de sponsor waar hij volgende week mee naar, uh, naar Londen gaat. Oh, die Pavits zit ons alleen met de klieren gewoon. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat is, uh, die wrijft die het ons inderdaad nog eventjes, uh, eventjes extra in. Helemaal natuurlijk als hij hier van Robin Haase oh, nee, gaat winnen zo meteen. Goed, uh, je blijft die partij volgen daar in Rosmalen. Ik verwijs nog even naar onze site radio1.nl. Daar staat alles over dit uh, fijne radioprogramma. Radio 1 Sportzomer. U kunt ook meedoen aan... De quiz, tijd voor tijd. Doe jij daar mee, Govert, Go, eigenlijk? De quiz doe ik al mee. Ja, ja ik scoor alleen heel slecht. Maar ja, moet je weten in welke minuut ja. kopt Huntelaar op het doel van de tegenstander. Dan kun je zeggen, ja, dat doet hij helemaal niet. Maar ja, dat is ook geen aardig antwoord. En vandaag gaat de vraag over Italië-Ierland. Uh, je moet al zeggen, wanneer de bal op paal of lat komt. In welke ja, minuut? Ik, ik had de derde gedacht, maar het kan ook de 27e zijn. Ik, ik, heb, gezegd, ik heb gezegd helemaal niet, dat ze dat de paal en is... lat niet raken. Ja, nou ja. Dat is gek doen. Kan maar zo'n weer um, zijn. De presentatoren doen daar dus aan mee, maar u kan ja. dat ook doen voor tijd, uh, u kunt er een horloge mee winnen. Ga naar de site, dus radio1.nl. Tot zo dadelijk. Wij zijn één.